Clemens Peters met het NOS journaal Restanten van de 30 meter lange Chinese raket... die eind vorige maand werd gelanceerd... zijn terechtgekomen in de Indische Oceaan... melden Chinese staatsmedia. De brokstukken zouden ten zuidwesten van India en Sri Lanka... in het water zijn gevallen. Het grootste deel van de raket zou vannacht al zijn verbrand... bij het binnengaan van de Damkring. Het was bekend dat de brokstukken dit weekend op aarde terecht zouden komen. Maar niemand wist waar. Meerdere ruimtevaartdeskundigen noemden het handelen van China onverantwoord. Het dodental van de aanslag op een meisjesschool in Kabul is opgelopen naar 50. Gistermiddag ontploften kort na elkaar drie bommen in de Afghaanse hoofdstad. De meeste slachtoffers zijn kinderen tussen de 11 en 15 jaar. Zij kwamen net uit school toen de bommen afgingen. De Taliban zeggen dat zij niets met de aanslag te maken hebben. Om middernacht is er in Spanje een einde gekomen aan de noodtoestand die zes maanden geleden werd afgekondigd. Vanwege corona. Premier Sanchez wil nu dat de 19 regionale overheden het voortouw nemen met restricties en die laten toetsen door rechters. En dat kan leiden tot verschillen in aanpak van het virus. Zo gelden op de Balearen en in de regio Valencia een lokale avondklok en een samenscholingsverbod. Maar zetten een rechter in Baskeland een streep door een avondklok en beperkingen op bijeenkomsten met meer dan vier personen. Badmintonner Mark Kaljau heeft zich weten te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. En het is voor het eerst in 25 jaar dat een Nederlandse man zich in het enkelspel plaatst voor de Spelen. De 26-jarige badmintonner noemt het een droom die uitkomt. Hij hoeft dit weekend niet voor in actie te komen. Maar op basis van een ranglijst heeft hij zelf berekend dat hij niet meer valt in te halen. Het weer. Vanochtend vallen we vooral in het westen enkele onweersbuien. In de middag blijft het zo goed als droog en dan wordt het 24 tot 27 graden. S'avonds neemt de kans op onweersbuien weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuste, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuste, nee, Jezus. Ja, zuste, nee, Ja, De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. MUZIEK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 Gimmen uit, zet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Okay.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 Antoinette is chef der Marjorette, met hoge en witte laarsjes aan, laat zij het stofje spieren naar je gaan. Al is zij tachtig jaren, toch leed zij de fanfare. Tot ieder... Men richtte in ons dorpje een grote wedstrijd in. Men zocht tussen de meisjes een nieuwe koningin. Zij zou, zegt majorette van de Van ze. Maar nu is zij te groot en dan weer veel te klein. Toch komt men na tien jaar het goede exemplaar. Mijn tante Antoinette is chef de Majorette als ze het stond. Is er geen mens die niet kan Al is zij 80 jaren, toch blijds zij de vanvaren, tot ieders stoker werd. tante Antoine, haar benen zijn niet recht meer, haar voeten krom. gewoon. rug staat met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek kan zij niet horen, zij is doof als een pot. Maar haar de maat zwaaien is voor ieder een genot. Her virtuositeit ook ziet kent men van weet en zeet. Mijn tante Antoinette is chef der majolette. Laat zij het onder om de vingers gaan. Slim. al is ze jaar jaren, toch bleef ze van vader tot hier.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 Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort omdat nacht het zeven vieren, zoals morgen zeven vieren omdat het dan pas echt gezellig wordt. We zingen dan van trulala, trulala, trulala We zingen dan van trulala, trulala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 Hold on, baum, baum, ba baum, baum, baum, ba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 Zerda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 No! door het rustand en Casey die trapt zich te barsten want Casey heeft een lekke band dus moest hij bij mij achterop. op het bagage rek ik trap mij nu te barsten het zweet staat mij in mijn nek we zijn de eenzame fietsers, wij fietsen door het vele zand. En Casey die trapt zich de maar Van Want Casey heeft een lekker band. Wat komt er een automobiel? En nou, en we lagen in het zand. De fiets daar was weinig van over. Dus volgende verder door het zand wij zijn twee eenzame fietsers wij fietsen door en de zand en Casey die trapt zich nu de barsten. Want Casey heeft een lekker band. Je blaart onder mijn voeten. De zon brandt zo fel op ons neer. En we wachten hier maar op een wonder. Want de voeten die doen ons zo zin.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 Melancholie, u luistert naar Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort. Toen hij zei: Kom mij vergeten, meer dan vriendschap was het groot. Ik kan wassen, ik kan zemen, ik kan je hondje weer buiten nemen. Ook in koken ben ik heel wat want, toe geef me toch een kans, ja, ja, ja. Jij hebt de mooiste benen die ik ken. Mijn hart is waar van slacht, sinds ik die benen zag. Toch ooit vannacht, je sleurt wel uit de traan. Laat me vinden gaan. Ja, ja, ja. Go! No! Ik kan strijken, ik kan vliegen, kan onze baby te luier geven. Ook in spoelen ben ik al heel wat man. Toe geef me toch een kans, ja ja.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 Een heleboel nummers opgenomen. Onder andere natuurlijk met de Nooi. Met uh, omdat ik zoveel van je hou. En u hoort het nu. We hebben het over Johnny Jordaan met Melodieën uit de Jantjes. beiden, ik groet je, mijn moed Amsterdam. De kapitein staat er op de brug. Geef me nog.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 een gaatje voor doorgaan, de orgelman is simmerlijk. Kun je het er af, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u de tijd? Een is maar het De pol